8 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Belastingvoordeel zorgt voor explosieve verkoop van elektrische wagens. En de storm. Vooral Groot-Brittannië heeft er last van. Hier valt het mee. Dat hoort u nu van Dorot Megons in het NOS Journaal. Voor de derde keer dit najaar stormt het. Bij IJmuiden werd vanochtend windkracht 10 gemeten. Van Vlissingen tot Vlieland stond windkracht 9. De schade door de storm lijkt tot nu toe mee te vallen. In verschillende delen van het land komen meldingen van afgewaaide takken... omgevallen bomen en loshangende reclameborden. Maar Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. In Breda rukte de wind een deel van het platte dak van een flat los. En brokstukken daarvan kwamen op geparkeerde auto's terecht. In de buurt van Middelstem, in Groningen, waaide een bestelbus van de weg in de sloot. De bestuurder daarvan bleef ongedeerd. Door de storm zijn twee veerboten op het kanaal gedwongen de nacht op zee door te brengen. Ze kunnen nog altijd niet de haven van Dover binnenlopen. Kamerman Dennis Hilgers is aan boord. Ik, ik heb op het achterste gestaan. Ik kon de haven zien liggen van Dover. Maar toen hebben ze besloten om terug te gaan naar Frankrijk, omdat we uh, daar. ...onder de kust in de golven hebben. En daar is het varen. te dus, nou Dus ja, als ik nu uit het raam kijk, dan zie ik ook uh, ja, de lampjes van Frankrijk. En, het, en er werd net omgeroepen dat we om negen uur terug kunnen naar dover... ...om de dampers van de haven op zo'n te opengaan. Aan boord van de schepen zijn in totaal zo'n 640 mensen. En voor de kust van Noord-Frankrijk is een Nederlands schip in problemen geraakt... ...door de harde wind, melden Franse media. Het gaat om een schip van rederij Wagenborg uit Delfzijl ook veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog verzorgd. Franse media berichten dat een Russisch bemanningslid overboord is geslagen. Het schip kwam in de problemen op zo'n 220 kilometer ten noordwesten van Brest. De verkoop van elektrische auto's is de laatste maanden sterk gestegen. Volgens de brancheorganisatie Rai zijn er dit jaar bijna 18.000 verkocht... tegen ruim 5.000 vorig jaar. De stijging heeft vooral te maken met belastingvoordelen, legt Harald Besser uit van de autobranchevereniging Rai. Op 1 januari verandert de bijtelling voor elektrische auto's en elektrische auto's met een stekker. Plug-in hybrids heet het met een mooi woord. Die is nu uh, voor elektrische auto's en voor uh, plug-in auto's 0% die verandert. Hier wordt 4% voor volledig elektrische auto's... en 7% voor die auto's met die stekker. Dus dat is nogal een verschil op maandbasis. De populairste elektrische auto is dit jaar de Mitsubishi Outlander... gevolgd door de Volvo V60 en de Opel Ampera. De Gasunie heeft nog nooit zoveel gas getransporteerd als dit jaar. Tot nu toe stroomde er 113 miljard kubieke meter aardgas door de leidingen. Dat is 2 miljard kubieke meter meer dan het oude record uit 2010. Stijging komt vooral door de lange koude periode begin dit jaar, zegt Michiel Bal van de Gasunie. Je zag dat, dat eigenlijk tot en met mei dat, dat het gewoon kouder was dan, dan normaal het geval. En waardoor er in Nederland en ook in de landen om ons heen gewoon een grote vraag was naar aardgas. De gasunie levert ook steeds meer gas aan omringende landen. En Nederland is een steeds belangrijker doorvoerland geworden. Bij een aanslag op een politiebureau ten noorden van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker veertien mensen omgekomen. Kort na middernacht ontploft een zware autobom in de stad Mansoura. Het politiebureau stortte deels in. Tientallen gewonden zouden nog onder het puin liggen. De interimregering in Egypte geeft de moslimbroederschap de schuld. In de Syrische stad Aleppo zijn in een week tijd... meer dan 300 mensen omgekomen bij luchtaanvallen... meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het Syrische leger zegt dat het in gevecht is met rebellen... die enkele wijken van de grootste stad van Syrië in handen hebben. Volgens Mensenrechtenactivisten bestookt het leger de wijken met barrelbombs. Dat zijn vaten gevuld met explosieven die uit helikopters worden gegooid. Het Witte Huis veroordeelt de aanvallen op Aleppo waarbij ook volgens Washington veel kinderen zijn omgekomen. Het weer, het is onstuimig en nat. De regen houdt vrijwel de hele dag aan. Zuiderwind waait boven land met kracht 6 tot 7. En bij zee stormachtig kracht 8. Overal zijn forse windstoten mogelijk. Met 8 tot 11 graden is het erg zacht. Morgen, eerste kerstdag, trekt de regen weg... en dan schijnt smiddags de zon bij zo'n 7 graden. In de nacht, naar tweede kerstdag, trekken er buien over het land. Ochtends trekken die buien dan weer weg na het in de middag af en toe zonnig is. Dus oppassen, Helene de Geest. Ja, en dat is eigenlijk ook het enige wat ik weggebruikers mee kan geven. Want er staan geen files, maar het verkeer moet in het hele land... rekening houden met zware tot zeer zware windstoten. Natuurlijk, tot een uur of tien horen we net. Weer of geen weer, in Leeuwarden is het alweer druk. Vandaag de laatste dag van het Glazenhuis. En onze verslaggever die is er ook bij. Je bent je werk kwijt. En wat nu?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 Maar niet vanwege het groene karakter. Nee, ze zijn goedkoop. En we hebben het natuurlijk over de storm. Want de storm houdt vooral huis in Groot-Brittannië. Het is alweer de derde keer in korte tijd. En drie mensen kwamen inmiddels om het leven. Severe weather prompts flood warnings across the UK. Two people die after getting into difficulty in swollen rivers. Strong winds and heavy rain have caused disruption on the roads and railways. Thousands of homes are without power. We'll have the latest live, with warnings the bad weather will last into tomorrow. Here, what began as a drive through the rain... ...turned into a battle with flood water. People are being asked to only travel if it's essential. But few have chosen to cancel their Christmas trips. I've got no choice. Ik got to get there. The rest of my family's already up there waiting for me, so just got to go, got to get there. Nou, we praten met Arjen van der Horst in Londen. Arjen, even het actuele beeld. Hoe is het nu? Ja, die storm is dan wel gisteren begonnen, maar het vandaag eh, alle minst gaan liggen. Eh, gisteren waren het Wales en grote delen van Engeland die hard geraakt werden. Vandaag zijn er Schotland en Noord-Ierland die de volle laag krijgen... met windstoten tot 130 km per uur. Daar is ook nu een weeralarm afgekondigd. groot deel van de problemen wordt ook veroorzaakt door de hevige neerslag. De grond in grote delen van het land die was al verzadigd. Dus al dat water komt terecht in rivieren en beekjes. En zelfs de kleinste stroompjes nu veranderen in woeste wateren. En daardoor zijn er ook nu al drie doden gevallen. Twee van hen hadden zich laten verrassen... door het snel stijgende water van de rivieren en zijn verdronken. Ja. Nou komt zo'n storm nooit goed uit, maar het is vandaag 24 december. Heel veel mensen onderweg naar huis. Coming home for Christmas. Komt niet voor niks uit de Engelse taal. Dat betekent dat heel veel mensen dus wel zeer ongelukkig zijn. Vele zullen ook vandaag niet op tijd op hun uh, bestemming aankomen. De autoriteiten gaven al vroeg een waarschuwing. Als je al van plan was te reizen, ga dan zo vroeg mogelijk. Liever niet, hè, want veel passagiers en reizigers wordt nu geadviseerd... Uh, alleen als het hoogst noodzakelijk is de weg op te gaan. Nou, veel mensen hebben dat advies uh, opgevolgd, zijn gisteren ochtend al vertrokken. Maar we hebben ook uh, de afgelopen 24 uur uh, genoeg verhalen gezien... van Britten ja, die helemaal vast zijn komen te zitten... En dan hebben we straks nog een probleem. Hoe komen al die mensen straks weer terug? Want op eerste en tweede kerstdag, ja dan is het weer rustig, zo is ons voorspeld. Maar voor vrijdag is weer een nieuwe storm opkomst. Dus zo gaan we hier ja, bijzonder onstuimige feestdagen tegemoet. Van storm naar storm, met alleen een beetje rust tijdens de kerstdagen. En dan heb je nog uh, de zee. Uh, we spraken met iemand die op, op zee zat, die probeerde in Dover aan te leggen. Uh, heb jij daar berichten over? Kunnen ondertussen de veerboten weer in Dover... of in andere havens ook, weer aanmeren? Nee hoor, veel veerboten zijn, veerdiensten zijn geschrapt. Net zoals veel, veel vluchten en uh, het treinverkeer overigens. Uh, we hoorden ook vannacht berichten van reddingsacties. Een Franse jacht die in de problemen was gekomen voor de Britse kust. Uh, daar is de Britse kustwacht in actie gekomen. Had heel veel moeite om dit, uh, dit, uh, de, uh, deze jacht, uh, de, de, de opvarende daarvan te redden. Het jacht was in tweeën gebroken... Uh, want het, uh, de golven waren woest, negen meter hoog. Ja, dat maakte de reddingsactie uh, bijzonder moeilijk. Uh, op het water problemen, hier op het land vooral problemen met het spoor. Bomen die op het spoor zijn gevallen. Uh, overal zijn treindiensten ernstig vertraagd. Uh, dan wel helemaal geschrapt uit voorzorg. Ja, en uh, dat maakte dus moeilijk voor al die mensen, de miljoenen Britten die normaal...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 De elektrische auto, is een eindejaarshit. Er is namelijk een stormloop, blijkt allemaal uit cijfers van de brancheorganisatie RAI. Tellen voor dit jaar nadert de 18.000, vooral de Mitsubishi, die uh, outlander, die is niet aan te slepen. Niet omdat we ineens zo groen en duurzaam zijn, maar omdat auto's met een stekker tot en met 31 december boordevol met belastingvoordeeltjes zitten. En daarom heeft het uh, nietige Mitsubishi, heet nu in de volksmond, de Mitsubsidie. subsidie dealer Wil Mekerkamp, die weet niet wat er overkomt. Ja, het is bizar dat je in december vorig jaar... in een hotel bij elkaar geroepen wordt door de directie van Mitsubishi Nederland... en we krijgen een klapblok en er wordt een filmpje getoond... en er wordt gezegd, ga die auto maar verkopen. Er was dus geen shodo-materiaal. De auto was er niet, we hebben dus gewoon lucht verkocht... En dan toch in, in drie maanden tijd 10.000 auto's verkopen waar nog nooit iemand een meter in gereden heeft. Laat staan dat ze hem gezien hebben van binnen. Het is werelds eerste plug-in hybrid crossover. Een SUV in hart en nieren met standaard vierwielaandrijving. Een gecombineerde actieradius van ruim 800 kilometer. Ah, vanaf 39.990 euro. Nu bij de dealer. Oktober zijn ze begonnen met uitleveren, ja. November uh, nummer 1 in Nederland, december waarschijnlijk ook nog. Uh, VW voorbij gestreefd en uh, ze zijn verkocht vorig jaar, uh, december 2012. Tot en met uh, maart, toen moesten we al ophouden, toen waren er al 10.000 verkocht. Dus u heeft drukke dagen? Hele drukke dagen, maar wel heel erg leuk. Want het is uh, eigenlijk bizar hoeveel energie en tijd er nu in een nieuw product gestoken wordt. Uh, in een tijd dat je zegt er is crisis, maar er is bij deze auto niks van te merken. Elektrisch rijden zo vaak en zoveel als je kunt. Of op benzine, maar alleen als het echt moet. Vanaf 39.990 euro, kom langs bij de dealer. Wat verklaart nu de enorme run op deze specifieke auto? Want elektrische auto's, volledig elektrisch, half elektrisch, auto's met een stekker... die hebben we best al wel een tijdje. Ik denk dat het succes van deze auto is dat het een, een grote PC-hoofdstraat-tractor eigenlijk is. Hè? We worden allemaal gedwongen om kleine auto's te rijden vanuit financieel oogpunt. Dan komt er een mooie, dikke Jeep. Met een hoop opties erop. En geweldig veel financiële voordelen. Dus je rijdt eigenlijk plug-in hybride voor het geld wat normaal een, een klein autootje kost. Want... Normaal, catalogusprijs? Vanaf 39.000 en die kun je helemaal opvoeren tot wel 59.000. Maar het grote voordeel is dat er een heleboel subsidiemaatregelen op zitten. Je moet dan wel ondernemer zijn, in wat voor vorm dan ook. En winst maken? En winst maken, want het is een belastinggerelateerde maatregel. Je krijgt geen geld terug, maar je mag het van je belastingaangifte aftrekken. Ja. Maar als je dat voor elkaar hebt, dan. Kan wel tot 30.000 euro oplopen van de aanschafprijs in vijf jaar tijd. De maatregelen zijn zo genomen als je hem nu voor 31 december op naam zet, 2013 geldt het vijf ja, 60 maanden. Hoeveel heeft u er verkocht deze maand? Bijna elke dag één. Het is wel zo dat sommige mensen zeggen ik vind hem niet zo mooi... Maar die dan toch overgaan tot aanschaf van de auto vanwege het fiscale voordeel. Dus die auto die verkoopt zichzelf? Er worden zelfs kamervragen over gesteld. Dat snap ik wel. Want je kunt ook zeggen het is een beetje doorgeslagen. Ja, het is een beetje jammer dat mensen die toch een behoorlijk inkomen hebben... en die in een hoge belastingschalen vallen bij deze auto echt een, een mega voordeel hebben. En de, de belastingmaatregel was eigenlijk bedoeld voor de mensen... die in de kleine autootjes zouden gaan rijden om ja. die fiscaal aantrekkelijk te maken. U zit nu even goed hè? Ja, we zitten nu even goed. Ja, gelukkig wel. Want zo geweldig. Is het in het autoland niet? U kon hem wel even gebruiken? Kon hem wel gebruiken, ja. ja. Nu is er nog één probleempje, een luxe probleem. Dik 10.000 mensen hebben ja, hem besteld. Klopt. En nu is de uitdaging om het allemaal voor 31 december geregeld te hebben. Dat gaat niet lukken. Er is in Japan een accu een poosje geleden in de brand gevlogen. En dat heeft de fabriek twee maanden stilgelegd. Omdat de Japanse overheid wilde dat absoluut tackelen. En ze hebben het hele productieproces moeten herschrijven. Betekent dat vanaf augustus 2013, een paar maanden geleden dus... draait de Japanse fabriek alleen voor de Nederlandse markt. De rest van Europa krijgt helemaal niks meer. En dan komen we eind december op iets meer dan uh, 8.000 auto's. Ik denk iets van 81, 8200. Dus er zijn een aantal mensen wel teleurgesteld. Het nadeel wat ze hebben is dat ze volgend jaar 7% bijtelling gaan betalen... in plaats van 0. Het nadeel hebben ze niet zomaar. Dat hebben ze vijf jaar lang, oftewel 60 maanden. Wil Meekerkamp was dat. Mitsubishi diener in Bunnik in een reportage van Louis Dekker. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Ze zijn aan het aftellen, de drie dj's in het glazen huis in Leeuwarden. Vanavond mogen ze het huis uit... en horen we of er weer een recordopbrengst voor het Rode Kruis is binnengehaald. Verslaggever Martijn van der Zanden is ook in de Vrieshoofdstad. Ja, en hier in Leerwarden op het Wilhelminaplein staat niet één glazen huis. Er staan er eigenlijk twee. Aan de achterkant van het plein staat er namelijk nog één. En die is van de politie, en daar sta ik nu voor. En ja, daar binnenin, daar zullen we even naartoe gaan natuurlijk... daar zitten acht mannen, die zitten op een fiets. Zo, goedemorgen heren. Deur dicht. Die zitten hier een beetje op een, op een fiets. Zo, Ga, gaat het een beetje? Nou, eh, nog wel, maar eh, het begint eh, een beetje pijn te doen. Ja, het zweet het druppelt eh, aan alle kanten langs, hè? Ja, het is dooien. Het is dooien. Het is winter, dus eh, dooien. Ja. Wat eh, even, een eh, Hoe lang bent u aan het fietsen? Eh, dit is mijn vijfde uur nu. Vijfde uur. Achter elkaar? Nou, ik heb dus nog wel even gerust. Toch wel? Ja, inderdaad. Nou, allemaal voor het, voor het goede doen. Jan Willem, Jan Willem van der Pool, wat, wat, wat gebeurt hier allemaal? Nou, wat u hier ziet, uh, dat is dat... Uh, ...in totaal 300 collega's van Politie Nederland uit alle eenheden... Uh, ...zes dagen lang 24 uur uh, achter elkaar uh, fietsen. Althans 24 uur. In, in jullie eigen glazenhuis? Wij hebben een eigen glazenhuis. Dat is heel bijzonder. Dat is ook opgevallen in het echte glazenhuis. En uh, uh, wij zijn ook bezig met een, uh, een substantieel bedrag binnen te halen voor het goede doel. Ja, ik zag net op de, op de vooruit staat al wat geplakt. Hè? Wat is het laatste bedrag? Nou, wat we in ieder geval weten, dat is dat er uh, 46.000 euro ruim is opgehaald. Dat is uit verschillende posten komt dat. Uh, ik heb inmiddels toezeggingen dat we zeker weten dat het uh, boven de 50 gaat uh, komen. En uit datgene wat we uit de laatste dagen hebben gezien... kan ik wel stellen dat er nog wel een, een, een aantal duizend euro's bij komt. Eindtotaal moet ik nog even afwachten. Ja. De mannen zitten hier op, op acht fietsen. Uh, ze zijn ook stroom aan het opwekken. Het is niet voor niks dat ze hier aan het trappen zijn. Ja, dat klopt. Uh, dat is wel heel bijzonder. Wij hebben uh, wel een heel duurzaam huis. Uh, de collega's trappen in feite het eigen licht aan hier. En dat is ook de reden dat organisaties als Green Choice en Natuur en Milieu... Uh, Achter deze actie zijn gaan staan, want die vonden het een mooie combinatie. Sponsor aan het goede doel, uh, denk aan schoon drinkwater en dan tegelijkertijd in een situatie als deze ook heel duurzaam uh, ondernemen. Ja. Nou heb ik ook begrepen, want er staan acht fietsen jullie hebben zes keer een lekke band gehad. Dat is toch knap, hè? Nou, het is wel heel bijzonder. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar u moet zich voorstellen, deze collega's die trappen meer dan 15.000 kilometer in zes dagen. Ja, dan kan je zelfs op een rollenbank wel eens een lekke band krijgen. Ik heb zelfs de ANWB nodig gehad. Nou, kijk eens aan. Even naar, naar deze meneer die hier ook aan het fietsen is. Uh, hoe gaat het? Ja, dat het is goed. De uurtjes die tellen nu wel een beetje mee. Zeker de nachtelijke uren is het natuurlijk even zwaar. Een aantal uren om te rusten en dan weer op de fiets te zitten. Maar goed, uh, als, je, als je dan weer op de fiets zit, dan gaan de benen weer vanzelf. Ja, alles voor het goede doel, hè? Alles voor het goede doel. Als je dat in je, je achterhoofd hebt, dan uh, rij je vanzelf. Dankjewel. Helene de Geest bij de ANWB. Dat betekent toch een file? Ja, dat klopt inderdaad. Helaas veroorzaakt door een ongeluk... Op de A2 is het gebeurd van Utrecht naar Den Bosch. Er staat tussen Zalbommel en de afritkerkdriel nu twee kilometer door het ongeluk. En bij de afritkerkdriel zijn twee rijstroken dicht. It's Christmas. Baby, please come home. Ik vind het een mooie uitvoering. Het is van YouTube. Heel veel mensen hebben het al op de plaat gezet. Christmas, baby, please come home. Ik ga u even terug meenemen, zo tien voor half negen is het... ga ik u even terug meenemen in de tijd. Na Leeuwarden, na oktober van dit jaar. Daar kwam bij een brand een 24-jarige man om het leven. Een aantal historische panden die brandden uit... waaronder het geboortehuis van Matahari. Verslaggever Mayno Remmers was de volgende ochtend aanwezig. De krant, bezorger van de Leeuwarden Courant. Goedemorgen. Goedemorgen. De krant zat er helemaal vol mee, hè, de Leeuwarden Courant. Met een enorme luchtfoto op de voorpagina. Waarin zie je dat enorme karkas, een gapend gat in het centrum van Leeuwarden. Ja, je had een hele grote rookwolk hier boven de stad hangen. Ja. En gewoon, nou, er hingen een helikopter bijvoorbeeld boven de stad. En er dus dikke rookwolk en het stonk hier heel erg. Ja. Je rookte de brand gewoon hier thuis al. Nu naar Leeuwarden, naar Maino Remmers. Burgemeester Kronen ziet u nu ook voor het eerst bij daglicht, want u was net op vakantie. Ja, ik was vrijdag uh, vertrokken naar Lissabon, maar ik ben vannacht teruggekomen. Dus om twee uur heb ik wel even gekeken, maar was het allemaal pikdonker. Maar nu uh, zie je dat je er dwars doorheen kijkt. Ja. Dus het is enorm schokkend en vooral ook dat toch uiteindelijk een slachtoffer bleek uh, te zijn. En dat is een drama voor de familie en zijn vrienden in de eerste plaats. Ja, en nou staan we hier te kijken naar die enorme ruïne. Zo bij daglicht kun je pas zien, we kijken dwars door de gebouwen heen. Het loopt diep naar achteren, hè? Ja, heel diep naar achteren. Ja. Dit is Louis Berger, hij is stadsgids. U bent ook verbonden aan het historisch centrum hier. U zei, ja, het pand van Matta Hardy, het geboortepand, het staat nog redelijk overeind. Zou het te herstellen zijn, wat moet er nu gebeuren, denkt u? Ik denk dat deze pa twee panden, die hier de winkels recht, in zaten. waar de winkels in zaten, dat die dus in principe dus helemaal afgebroken worden. En uh, dat je daar een zwart gat krijgt, want er, daar worden natuurlijk ook nog archeologische... Uh, uh, Onderzoekingen gedaan en het pand van Matahari heb ik een stille hoop dat ze dat weer op kunnen knappen. Want uh, dat is natuurlijk wel een, uh, een bepaalde betekenis, heeft dat voor de stad Leeuwarden. Het is ook... En zo nemen we afscheid. Een beetje triest van Leeuwarden, waar steeds vaker mensen op de fiets hangend toch nog een foto komen maken. Dat was mijn remmers destijds. Door die brand raakten tien mensen hun huis kwijt en een van die mensen is Bakje de Vries. Ik, ik stond net op het punt om naar onder de toest te gaan, want ik had uh, de hele dag geroeid en gefietst. En uh, daardoor heb ik gemist dat we allemaal gewaarschuwd werden door uh, de eigenaar van een uh, horecabedrijf, uh, waar we nu op dit moment net voor staan. Uh, maar goed, uit nieuwsgierigheid, omdat ik uh, op een gegeven moment vrij veel lawaai hoorde, heb ik een deur open gedaan en gevraagd van, uh, naar uh, iemand die beneden stond, van uh, wat gebeurt daar. En toen zeiden ze, God, ben je thuis, je, je moet eruit want er is brand bij de buren. En, Eigenlijk drong het toen nog niet tot, tot meer door. En het ergste, heeft, en dat, dat blijft, dat is het feit dat ik... Ik heb uh, de deur dicht gedaan, en met, uh, terwijl ik tegen mijn katten zeg... Nou, vrouw, komt zo weer. En uh, met ook het idee, ik kom zo weer terug. En hoe was het met de katten? Ja, de katten zijn opgekomen. Oh, nee. En de kat van de buren is opgekomen, ja. ja. En de buurjongen. Maar ik denk, oh, dat is het allerergste wat er gebeurd is. Ja. Dat, daar staat geen enkel verlies tegenover. Nee. Nee, vandaar dat we ook aankijken tegen de, de houten loopbrug die gemaakt is hè, voor het pand. Uh, met allemaal bloemen en planten er tegenaan uh, uh, vastgemaakt. Dat is ook voor hem. Hè. Het groen monument heet het. Ja, er is uh, onmiddellijk na de brand uh, stonden het hekken. Daar zijn ongelooflijk veel bloemen opgehangen. En toen is er vanuit het uh, wijkpanel binnenstad is er voor gekozen om een groen monument te maken. Meneer, verwacht u, want als we nu kijken naar de panden, ja, het is echt een uh, ruïne. Het is nog steeds zwart geblakerd. Het is wel uh, met stalen balken, wordt het overeind gehouden, de gevels. Maar hoe lang verwacht u dat, het, uh, dat er echt iets gaat gebeuren? Nou ja, de, de hopen dat we eigenlijk in het begin van januari kunnen beginnen met uh, slopen. Misschien uh, ja, medio januari, het hangt een beetje van een vergunning af. Maar de, morgen zitten we om tafel en uh, de, er is een sloper aangewezen. Nou, dat, dat is echt die eerste fase. En nu logeert u ergens anders? Ja, ik heb even tijdelijk onderdak. Ja. Louis Bergerer, u bent de stadsgids hier. Yeah. We hoorden u twee maanden geleden bij ons in de ochtenduitzending ja. over deze historische panden. Ja, en dat klopt. u hoopt dat er snel uh, ja. gebouwd zou gaan worden. Wat valt het u tegen of mee nu? Nou, ja, het valt altijd tegen moet je me denken. Want uh, wat gaat er mee gebeuren? Hè? Dat is even het punt. Uw interesse gaat natuurlijk ook uit naar dat pand. Die muur. Dat, die, muur, die muur, dat is het, uh, het geboortehuis van Matthehani? Misschien dat balkje daar ook iets over kan zeggen. Dat weet ik op dit moment niet. Dat, ja. moment niet. dat geboortehuis van Matthehani? Ja. Zoals het nu lijkt is, uh, blijft dat pand gewoon behouden. Wordt alleen van binnen moet het helemaal uh, hersteld worden. Maar wordt dat niet opnieuw opgebouwd? Is het uh, echt zoals het uh, er nu uitziet mogelijk om dat te herstellen? Ja, dat is toch wel bijzonder denk ik. Ja. Belangrijk voor Leeuwarden? Ja, belangrijk voor Leeuwarden. Want die wordt heel goed bezocht. Ja, toch wel. Ja. Twee maanden na dato nu, hè? ik vind dat u allebei hier toch best wel nuchter staat. We zijn Fries. <laughs> ja. ja, nee hoor, moet je luisteren. Ik, ik ben uh, geen slachtoffer. Ik ben een gedupeerde. En een slachtoffer, daar, uh, mijn hart breekt als ik dan denk dat die mensen met kerst zich realiseren dat hun zoon... Uh, die, dat realiseer je iedere dag en dat, dat, is, dat is zo erg. Maar eh, daarnaast, ja, ik, ik realiseer me aan de andere kant dat ik, uh, ja, mijn plek is weg. En dat, dat uh, vind ik best wel eens lastig. En er zijn ook best wel momenten dat je een gevoel krijgt van, uh, nou ja, kom ik ooit weer terug? En uh, ik ben niet meer de jongste en ik heb dit ooit gekocht met het idee dat ik daar mijn uh, oude dag ga doorbrengen. Dus ik hoop echt dat het lukt. Maar het, ja, het blijft een beetje een vraag van uh, verzekeringen en hoe komen we eruit? We hoorden door het hele land, hè, vlak na deze brand, over de gemeenschap. Hoe noem je dat nou ook weer? De, de, de... de Mieskap, ja. ja. Is daar nu nog wat van over? Ja, vind ik wel. Ik word nog uh, wel gevraagd van, heb je nog iets nodig? Uh, kunnen we je ergens mee helpen? Ik heb ongelooflijk veel reacties gehad. Ik, ik heb bloemen gekregen. Er zijn mensen geweest die, ik weet wel niet hoeveel handdoeken... Uh, ja, dekbed, noem maar op. Het is echt... Uh, en, en de liefde die je daarom, daardoor om je heen hebt gehad. En ik denk dat dat ook past bij wat wij in de stad zijn... en wat we met elkaar doen, ja. Yeah. Josephine Trehi ging dus terug naar Leeuwarden... en maakte deze bijdrage. Gaan we nog even naar het voetbal uh, toe. Naar Tanzania. Daar is Ernie Brans ontslagen... als hoofdtrainer van voetbalclub Young Africans. Nu aan de lijn. Meneer Brans, uh, waarom hebben ze u ontslagen? Uh, Goedemorgen. Ja. ja, ik ben ontslagen omdat ik. Uh, <laughs> ja, dat zou ik niet moeten, maar. Uh, on, ontslagen omdat ik op de eerste plaats sta, waarschijnlijk. Ik sta bovenaan in, in de winst op. En ik heb in een, uh, een vriendschappelijke derby. Tegen uh, Simba. Uh, die wedstrijd heb ik met 3-1 verloren. En uh, daarna kreeg ik de volgende dag. Uh, moest ik. Uh, uh, werd ik gevraagd of ik ergens naartoe wilde komen. En dan kreeg ik een brief van handen, waarin, waarin stond dat ze mij bedankte. Voor het kampioenschap vorig jaar en voordat ik nu op de eerste plaats stond. Maar uh, dat ze een, uh, een ander trainer wilden zoeken. En het mooie van die brief was dat erin stond dat ik voorlopig uh, een maand lang uh, de, ploeg, de ploeg moest voorbereiden op de Champions League. Een ja. onze plaats voor de Afrikaanse Chemie, Champions League. En op een. een uh, Betreft naar Turkije en op de, uh, het verder verloop van de nationale competitie. <lacht> dus ja, dat is, dat, dat is natuurlijk wel heel vreemd. Als je wordt ontslagen en tegelijkertijd zeggen: ja, je moet de poes voorbereiden. <lacht> Op, op andere wedstrijden. Maar wat iets merkwaardigs, want u staat bovenaan, want ik heb het eventjes opgezocht. Uh, u heeft meer gewonnen dan u heeft uh, ja. verloren met, uh, met de club. Gaat dat wel vaker ja. zo uh, bij die landen? Want, uh, u, u traint uh, namelijk nu in Tanzania, maar u heeft ook getraind in Rwanda, u heeft in Iran getraind. Uh, is dat uh, exemplarisch voor uh, clubs in deze regio? Ja, dat weet ik niet of het exemplarisch is. Ja, ik vraag het maar. Het is gebeurd. Ja. En, ja. Ik weet het niet, het is natuurlijk uh, nou, ik... de club is in handen van, een, van, van uh, Manji. Ja. Dat is een, uh, een, een, iemand die, die ja, een enorm veel geld bezit. En uh, ja, dat is natuurlijk een speeltje van hem. En als, als iets niet bevalt, ja, dan denk ik dat hij dat emotionele beslissing neemt. En ik denk dat dit de een hiervan is. Ja, en u staat op straat. Gaat u ook inderdaad dat doen wat gevraagd wordt? Namelijk nog eventjes blijven om de club eigenlijk uh, als een volwaardig trainer voor nee, te bereiden? nee Nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee. Ik heb, uh, ik heb de zaak van Nemen ingeschakeld. En. Uh, uh, ik ik moet dalen, ga dadelijk naar de club toe. Om de uh, met de finan financiële afwikkeling te regelen. Ja. En dan, uh, dan worden we het wel. Ja. Merkwaardige kerstdagen worden dat. Nou oh nee, dat wordt natuurlijk fijne kerstdagen. Mijn vrouw is hier, dus ik ga lekker gezellig met mijn vrouw samen uh, kerstvieren. Ja. En dan uh, vervolgens, want ja, uh, ja, daar sta je op straat. Uh, de toekomst uh, ligt hier in Nederland. Uh, uh, ik uh, lees in de krant bijvoorbeeld dat u meteen alweer gekoppeld wordt aan Roda JC. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik wil graag terug naar Nederland. Dat is bekend. Uh, ja, dicht dus, uh, bij mijn gezin, dicht bij mijn familie. Dat zou natuurlijk uh, heerlijk zijn. Ja. Maar ja, dat is een kwestie van wat, hè? ja de, Maar goed, we weten nu als de Rode JC uh, zegt van nou, Ernie Brans, die kennen we nog, is een goeie, is een jongen ook uh, uit de regio, uh, dan uh, kunnen ze aan, uh, aankloppen. Ja, ik ben beschikbaar. Nou, dat is hartstikke mooi. Meneer Brans, uh, met alles, maar ik uh, hoor dat het al mooie kerstdagen worden, wens ik u ook vast fijne kerstdagen. Oh, zelfde gewenst. Dag. Bedankt.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 Dit is radio 1. Het is precies half negen. Het NOS-journaal hier is Doran Meegans. Met de storm voor de derde keer dit najaar: stormt het. Bij IJmuiden is windkracht 10 gemeten vanochtend. Van Vlissingen tot Freeland staat 9. Schade lijkt mee te vallen. Uit verschillende delen van het land komen wel meldingen: van afgewaaide takken, omgevallen bomen en loshangende reclameborden. Maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Door de storm waren twee veerboten op het kanaal gedwongen de nacht op zee door te brengen. Over een half uurtje mogen ze de haven van Dover binnenlopen. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een Nederlands schip in problemen geraakt door de harde wind, meldde Franse media. Het is een schip van rederij Wagenborg uit Delfzijl. Een Russisch bemanningslid zou overboord zijn geslagen. De verkoop van elektrische auto's is de laatste maanden sterk gestegen. Volgens de RAI, de brancheorganisatie, zijn er dit jaar bijna 18.000 verkocht. Vorig jaar waren dat er nog ruim 5.000. Het heeft allemaal te maken met belastingvoordelen. In de Verenigde Staten is jazzsaxofonist en componist Yusuf Latif overleden. Stond bekend om zijn innovatieve mix van jazz met oriëntaalse muziek en wereldmuziek.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 Het afgelopen half jaar zijn voor de oostkust van de Verenigde Staten zo'n duizend dolfijnen bezweken aan een virus. Onderzoekers hebben het over een epidemie die lijkt op de mazelen. Eind jaren tachtig was er een soortgelijke uitbraak. Dolfijnen maakten toen antistoffen aan, maar die generatie sterft nu langzaam uit. Dat zijn de hoofdpunten. Ben Langkamp van weerplaza.nl. Ben, het blijft nog stormen vanochtend. Ja, nog een tijdje, maar ik denk in de loop van de ochtend gaat de wind wel langzaamaan afnemen. En zeker vanmiddag gaan we dat merken dat de wind gaat luwen. En daarbij trekken er vandaag wel nog buien over het land. En het is bewolkt, maar wel zacht. 10 of 11 graden. En morgen, want dat is het kerst, is de storm dan voorbij en blijft het zacht? Ja, het blijft wel aan de zachte kant. Middagtemperatuur zo'n 7 of 8 graden. Maar het ziet er wel een stuk beter uit dan vandaag. Ik denk dat we zeker in de middag zonnige periode hebben. In de ochtend nog wel vrij veel bewolking. In het oosten ook nog wat regen. In de middag zal het op veel plaatsen droog zijn. Een enkele bui is niet uitgesloten. Maar ik denk dat het er toch heel aardig uitziet. En tweede kerstdag, als we nog even verder kijken... Ja, dan ben je iets meer bewolking. Ook nog wel wat zon en een enkele bui. Maar toch heel aardig weer. Vrijdag gaat het weer regenen. Ja, en krijgen we dan ook storm... Wat we hoorden van onze correspondent dat uh, Engeland er dan ook weer flink van langs krijgt. Krijgen wij ook dan uh, zware stormen uh, daarmee te maken of uh, gaat het aan ons voorbij? Het gaat grotendeels aan ons voorbij. Er ligt dan opnieuw een stormdepressie bij Schotland. Is minder diep dan het exemplaar wat, uh, wat er nu ligt. Maar uh, een stormachtige wind langs uh, zee is wel mogelijk. Maar ik denk niet dat het weer gaat stormen. Dankjewel, Ben. Helene de geest bij de ANWB met beperkte verkeersinformatie. Ja, en of het met de wind te maken heeft, weet ik niet. Maar er is wel een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zalbommel en de afrit Kerkdriel staat daardoor drie kilometer file. Bij het ongeluk zijn meerdere auto's betrokken. Er zijn ook gewonden geraakt, dus het gaat ook even duren daar. En intussen zijn er bij Kerkdriel twee rijstroken dicht. We gaan het zo dadelijk eens hebben over de brandhaarden in de wereld. En dan met name over Mali en over Syrië. Dat gaan we doen met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 De Nederlandse missie in Afghanistan is in 2013 grotendeels afgebouwd. Maar in 2014 wordt het Nederlandse leger opnieuw uitgezonden naar het buitenland. Bijna 400 militairen gaan naar Mali. En er wordt daar op dit moment zelfs kwartier gemaakt. Nederlandse militairen moeten er mede voor gaan zorgen... dat Al-Qaeda niet opnieuw voet aan de grond krijgt. Frank van Kappen is generaal-major buitendienst... en lid van de Eerste Kamer namens de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet de Eerste Kamer trouwens nog die missie naar Mali goedkeuren? Ja, ook de Eerste Kamer, maar dat hebben we al gedaan. Het is, uh, als de Tweede Kamer zijn werk goed heeft gedaan en het komt bij ons, dan kijken wij er nog een keer naar. Maar als het, uh, ja, de Tweede Kamer heeft zo'n beetje alles gevraagd wat je erover kan vragen, dus dan, uh, dan is het voor ons snel gedaan. Ja, dan is het een hamerstuk. Dan, uh, ja, dan wordt er een blanco eindverslag uitgebracht. Ja, want er zijn nogal wat vragen over gesteld. Ik geloof ruim 300 vragen die er gesteld zijn. Jazeker. En zo'n beetje alles wat je maar kan vragen, is erover gevraagd. Ja. Tekent dat het, het, het wantrouwen of willen we gewoon tegenwoordig steeds meer geïnformeerd worden? Nee, ik denk dat het te maken heeft dat de Kamer natuurlijk geleerd heeft van het verleden en dat ze dus bij het uitzenden van militairen dus absoluut zeker willen weten dat, uh, ja, dat ze alle hoekjes hebben afgedekt. En dat betekent dus voor de regering dat ze een behoorlijke inspanning moeten leveren om alle vragen te beantwoorden. Maar ik vind dat ook wel terecht hoor, want het is een belangrijke beslissing. Ja, en het is misschien ook wel een gevaarlijke missie. Er was onlangs nog een zelfmoordaanslag op VN-militairen in Noord-Mali. Hoe schat u de risico's in? Nou, het is zeker niet ongevaarlijk. Uh, maar ja, daar heb je een krijgsmacht voor. Ik bedoel, als er geen gevaar is, dan hoef je geen krijgsmacht te hebben. Dan je, ja, dan kan je anderen sturen. Um, als je militairen uitstuurt, dan is er altijd een risicofactor. En in Mali is die risicofactor wel degelijk ook aanwezig. Maar het risico is, uh, is, uh, ja, is acceptabel, zoals dat dan heet. Hè. Dat, uh, uiteindelijk maakt de Kamer, maakt het parlement dat uit. En de regering samen. En uh, zowel de regering als het parlement zijn tot de conclusie gekomen... dat, uh, dat het aanvaardbaar is, de risico's. Ja. En het is een belangrijke missie, omdat als er het in Mali misgaat... dat het een soort uh, olievlekwerking heeft op de rest van Afrika. Ja, er zijn uh, meerdere redenen waarom we het doen. Dat is punt 1, uh, inderdaad, geopolitieke en veiligheidsaspecten... maar ook onze fysieke veiligheid, onze economische veiligheid... maar ook de humanitaire aspecten, het handhaven van, uh, ja, van uh, de internationale rechtstoestand. Dat speelt allemaal een rol. Als je naar Noord-Afrika kijkt, dan zie je dus dat Noord-Afrika... van Egypte tot en met uh, de grenzen van Algerije volledig gedestabiliseerd is. Gaat u maar na: Somalië, Libië, Sudan, so uh, Mali, Tjaat, Niger. Het hele rijtje kunt u zo afmaken. Dat is een zogenaamde multiple stress zone, zoals het dan heet in het jargon. Waar alle plagen van Egypte zo'n beetje bij elkaar komen. En leidt tot grote instabiliteit. Maar er is nog zo'n zone in Afrika. Dat is het grote merengebied, weet u wel, Rwanda, ja. Nou, En wat je dus nu ziet, is dat die twee zones elkaar waarschijnlijk gaan raken. Als je kijkt wat er aan de hand is op dit moment in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Als je ziet wat er aan de hand is geweest in Kenia met die shoppingmul die overvallen is. Dan zie je dus dat die instabiliteit uit Noord-Afrika, die zakt naar... Uh, Afrika beneden de Sahara. Je hebt dus kans dat die twee multiple stress zones... die twee uiterst instabiele zones... die gaan elkaar raken. En dan heb je dus een, bijna, heb je een heel groot gedeelte van de Afrikaanse continent... dat dan volledig gedestabiliseerd is. Nou, Dat heeft geweldige geopolitieke gevolgen... maar ook voor onze directe veiligheid. Het is, we kunnen ons dat niet permitteren... een gedestabiliseerd continent aan onze zuidflank. Maar het heeft ook te maken met de criminele netwerken... die via Latijns-Amerika en Afrika toegang hebben tot Europa. Het heeft ook te maken met, uh, met natuurlijk al Qaeda terroristische groeperingen... Yeah. die in die grote legerruimte allerlei kwaaie dingen kunnen bepalen. En er speelt natuurlijk ook een belangrijk mensenrechtenaspect. Ik bedoel, de manierijzen hebben het slecht. Ja, als ik dat allemaal zo, zo hoor, dan denk ik... wat uh, verbazingwekkend eigenlijk dat uh, Nederland daar wel op instapt... maar bijvoorbeeld de Amerikanen uh, in geen veld of wegen te, te bekennen zijn. Nee, dat heeft te maken met het feit dat de Amerikanen eigenlijk een beetje doodziek zijn van de Europeanen. Ik zeg het even een beetje grof, dan ben ik in ieder geval duidelijk. We snappen het. Uh, ze vinden dat Europa maar eens een keertje moet, uh, zijn eigen buurt moet, uh, moet bewaken. En de Amerikanen zeggen hun belangen op dit moment liggen met name in, de, uh, in het gebied van, de, van Azië, Azië en de Pacific. En ze maken de zogenaamde pivot van, uh, van Europa naar de Asia-Pacific region. Je ziet ook dat ze eenheden terughalen uit Europa. Daar gaan weer twee brigades weg uit Duitsland. Er zit bijna niks meer van Europa. Amerikanen. En ze richten hun aandacht volledig militair en politiek op het gebied rond de Stille Oceaan. En dat betekent, dat is, die boodschap is ook duidelijk afgegeven door de Amerikanen, dat wij als Europeanen onze eigen, onze eigen buurt maar moeten bewaken. En ja. dat betekent dat het Midden-Oosten en Noord-Afrika, dat wordt toch gezien als een Europese verantwoordelijkheid. En wordt om de overstap meteen naar Syrië te maken, wordt Syrië daar ook gezien als eigen buurt? Nou, dat is, dat, is, dat is de dichotomie in de Amerikaanse benadering. Ze willen dus eigenlijk dat Europa dat gaat doen. Maar ze zien ook dat Europa dat helemaal niet kan op dit moment. En ze worden dus als het ware weer teruggezogen uh, vanuit, uh, vanuit het, uh, het Azië terug naar het Midden-Oosten. Omdat uh, de dreiging in het Midden-Oosten zodanig groot is. En Europa dus uh, weliswaar een economische grootwacht is. Maar militair en politiek is Europa een dwerg. Ja, maar goed, en dat hebben ook, de Amerikanen ook door. Maar goed, de Amerikanen ook al worden ze teruggezogen op het moment... Dat er een, een aanval moet worden gepleegd, bijvoorbeeld op, uh, op Syrië. Er was op een gegeven moment zo'n moment in augustus, uh, na die gifgasaanvallen. Toen durfde Obama het uiteindelijk toch niet aan. Nee, hij, Obama, die zag natuurlijk ook de enorme risico's. Als je dus een, uh, hij zat in een soort dichotomie. Je hebt, altijd, je hebt altijd, bij dit soort conflicten zijn er twee redenatiepaden die je volgt. Eén, dat heeft te maken met je, met je normen en waarden, de zogenaamde value-based discussion. En ja, de andere heeft te maken met je belangen. Nou, als je dat op Syrië loslaat, dan krijg je een heel vervelend beeld. Als je de, de, de, de normen en waarden discussie voert, dan zeg je ja, Assad is gewoon een misdadiger en die moet zo snel mogelijk naar Den Haag en die moet daar veroordeeld worden. Als je gaat kijken naar waar liggen naar nou onze belangen, dan is het helemaal niet in ons belang op dit moment dat Assad valt. Omdat men bang is dat wat daarna komt nog veel erger is. Nou, dan kom je dus, als je die twee redenatiepaden afloopt, kom je op twee verschillende punten uit. Die ver uit elkaar liggen en die moet je dan bij elkaar brengen. En dan krijg je dat soort rare concepten als een limited strike. Nee. Dat was ook niet wat je noemt de schoonheidsprijs. Bovendien weet je niet helemaal wat je losmaakt in dat gebied. Het is echt een kruidvat. Dus, uh, er, en misschien, was al... misschien heeft hij achteraf misschien ook wel een klein beetje gelijk nog uh, gekregen om niks te doen. Want we, er is nu wel bezig die schoonmaakactie met die chemische wapens. Ja, dat was, uh, dat was echt een konijn uit de hoge hoed. Op een gegeven moment uh, zei Kerry op een vraag van een journalist... van ja is er nou helemaal niets wat we kunnen doen om, uh, om dit te voorkomen? En toen zei hij eigenlijk met een schouder ophalen van... nou ja, als hij morgen al zijn spullen inlevert, als zijn chemische wapens inlevert... ja, dan gaat die aanval niet door. En daar is onmiddellijk op ingesprongen op Poetin. En dat heeft hij heel listig en slim gedaan. En die heeft nogal wat invloed op Assad. En die heeft tegen Assad gezegd, dit is je kans. Dit moeten we doen. Want anders dan, dan heb je inderdaad, is het bijna 100% zeker dat de Amerikanen een klap gaan uitdelen. En dat willen de Russen natuurlijk ook niet. De Russen zitten met het probleem dat ze al een hele hoop problemen hebben... in de zachte onderbuik van Rusland. Hè? En dat mm -hmm. grenst aan dat gebied. En ze zitten ook niet te wachten op een volledig gedestabiliseerd midden oosten nee. Daar zijn ze bang voor. Maar ja, goed, het is gedestabiliseerd. Althans in, in, in Syrië. Want ziet u daar ooit nog een eind aan komen? Nou, Het korte antwoord is dat ik geen oplossing zie voor Syrië op de middellange termijn. Uh, ik denk dat het beste scenario voor Syrië is dat het een soort uh, Balkan wordt: hè, dat Syrië uit elkaar valt, de facto uit elkaar valt in allerlei gebiedjes die beheerst worden. Ja, de ene beheerst door de Alawieten, een stukje van de Koerden en een stukje door weer wat andere groeperingen. En het ergste scenario is dat het een soort Somalië wordt: hè, een, soort, uh, een soort volslagen, gedesorganiseerd gebied met allerlei uh, warlords en krijgsheren die daar de dienst gaan uitmaken. Ja. En op dit moment is is, uh, wat, wat men probeert, alleen, ja, men durft het al eigenlijk hardop niet te zeggen... ...dat er geen oplossing is, maar wat men probeert is dat, uh, om te voorkomen... ...dat Syrië dus het hele Midden-Oosten in vuur en vlam zet... ...en dat je te maken krijgt met een heel groot regionaal conflict... ...in een gebied waar we het ons absoluut niet kunnen permitteren. Denkt u maar aan de zee- en landverbindingswegen die daardoor heen lopen... ...de Nieuwe Zijderoute, het Suezkanaal, grote oliereserves. We kunnen ons dat absoluut niet permitteren. Dus het enige wat dus nu geprobeerd wordt, dat is om zo goed mogelijk... ...het conflict te beheersen, voor zover je dat kan, en te voorkomen dat het tussen uh, het hele Midden-Oosten in vuur en vlam gaat. We zullen er nog veel over horen, ook het komend jaar, over Syrië... en over waar we het eerder over hadden, over Mali. Meneer van Kappen, ik dank u wel voor uw toelichting. Tot uw dienst. Alleen de Geest met de verkeersinformatie. Eén ongeluk zorgt ervoor dat de spits niet filevrij verloopt. Of van een spits is natuurlijk niet echt sprake. Op de A2 is het ongeluk gebeurd van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Waardenburg en de Afritkerk Driel staat vier kilometer file door dat ongeluk. Er zijn bij Kerkdriel twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Nog wel even doorgaan. Wat een sol was dit zeg. Sven Hemmen, Sol was dat. Hoepla. Komende week wordt er veel teruggeblikt op 2013. We doen het vandaag ook. En dat doen we vandaag op het punt van de technologie. Welke techverhalen hebben ons het afgelopen jaar bezig gehouden? En welke verhalen zullen daadwerkelijk ook de geschiedenisboeken ingaan? NOS geschiedenisexpert Rachid Frins. Rachid, hoe was 2013 als techjaar? Nou, eigenlijk niet zo heel spannend. Een beetje saai jaar was het. Hè. Dit was niet het jaar dat we bijvoorbeeld allemaal overgingen op ADSL. Het was niet het, het jaar dat we allemaal met de smartphone begonnen. Hè. In het jaar dat de iPhone uitkwam. Uh, of dat de tablets groot werden. Dus in dat opzicht was het eigenlijk helemaal niet zo'n spannend jaar. Natuurlijk werd alles allemaal wel beter en mooier. En er was wel hier... Nou, wat innovatie, nou maar volgens mij gaat 2013 niet ook niet... Mag ik even raciet, want je valt af en toe weg. Ik wou zeggen, 2013 gaat ook niet het, uh, de geschiedenisboek in... als jaar van de beste verbindingen. Uh, uh, ik uh, weet niet, als je een beetje schudt eraan zo... Uh, uh, helpt dat een beetje? Ik heb het nu gedaan. Heeft okay. het geholpen? Ja, nee, je bent weer te verstaan. Goed, de conclusie van jouw verhaal is... het gaat niet de geschiedenisboek in... maar laten we dan eens kijken wat wel de grotere verhalen waren... Uh, het afgelopen jaar. Vertel. Ik denk dat het grootste verhaal... Uh, en dat gaat dat, ga dan een beetje zijdelingslang tegen de technologie... dat moeten toch wel de onthullingen van Edward Snowden zijn rond de RNC. Uh, ik denk dat heel veel mensen niet hadden gedacht... dat uh, alles wat de uh, monitort en in de gaten houdt... dat dat mogelijk was op zo'n grote schaal. Bijvoorbeeld dat de NRC van uh, zo ontzettend veel mensen weet waar ze zijn... omdat ze een mobiele telefoon bij zich hadden. Ja, die mobiele telefoon hebben. van jou gaat nu ook over. Dat zijn wij, zijn we, als het goed is. Want we gaan toch maar proberen, denk ik, jou eventjes uh, te bellen. Want uh, de verbinding laat ons op een of andere manier uh, in de steek. We doen het uh, over het internet, uh, leg ik u eventjes uit. Dan uh, klinkt het altijd net iets beter... Zodat dat nog mooier bij u thuis te beluisteren is of op de autoradio. En we hebben ondertussen jou te pakken. Jij was aan het vertellen over Edward Snowden. Dat is toch wel het verhaal van het afgelopen jaar? Ja, je zou bijna denken dat de NRC hier ook iets mee te maken had. Dat ze niet willen dat we erover praten. Uh, nee, maar om heel serieus te zijn. Uh, ik denk dat uh, dit wel de geschiedenisboeken ingaat. Uh, uh, vanwege de enorme schaal waarop de NRC blijkbaar gesprekken kan afluisteren. Maar mensen zijn alleen dat ze mond telefoon in hun zak hebben. Nee. Dan is gewoon echt de manier waarop wij naar technologie kijken en, uh, en met privacy omgaan. Natuurlijk weet iedereen dat inlichtingendiensten diensten, die, die doen het nou eenmaal, spioneren waar ze voor bestaan. Maar de technische schaal waarop dat gebeurt en hoeveel uh, kennis uh, er mogelijk is... en de, de zekere brutaliteit die de NRC en ook de GCHQ in uh, Groot-Brittannië uh, dat doen... Dat, uh, ik denk dat het wel echt ongelooflijk is hoe dat gaat. Wat mij natuurlijk opviel het afgelopen jaar, dan hebben we het even over de sociale media... is um, toch wel dat Twitter minder populair aan het, uh, aan het worden is... en dat Facebook het ook niet, ma moeilijk, uh, niet makkelijk heeft. Ja, het lijkt er toch op... Uh, voor, voor, ja, het is moeilijk te zeggen omdat die bedrijven niet met heel veel hele concrete cijfers naar buiten komen. Maar als je onderzoek ziet, dan zie je blijkbaar dat jongeren weglopen bij die twee sociale media. Gaan onder meer naar Snapchat, dat Facebook heel graag wilde kopen voor 3 miljard dollar. Snapchat zei nee, dus uh, ja, zo, zo ontzettend veel vertrouwen hebben sociale mediabedrijven in zichzelf. Het was natuurlijk ook alweer het jaar dat Twitter naar de beurs ging. Die dat wat beter deed dan Facebook. Hè. Een aandeel kostte bij de start zo'n 20 dollar. Is nu bijna drie keer zoveel waard. Ja, joh, het is gisteren, gisteren weer met 5, 6 procent gestegen, zag ik. Precies, dus dat, dat gaat op zich weer de, de goede kant op. Alleen uh, bij de beursgang uh, zag je bij de documenten die Twitter dan over zichzelf moest publiceren... dat het bedrijf uh, bij lange na geen winst maakt. Dus uh, is het is dan toch een soort uh, lucht- of zeepbel die dan volgend jaar gaat spatten? Of, uh, of komt het juist uh, door het geld ophalen via de beurs allemaal goed? Dat, uh, dat zullen we volgend jaar zien. Nou ja, we weten natuurlijk met het verdwijnen van Nokia dat het zomaar gebeurd kan zijn met je. Nou absoluut. Nokia was natuurlijk toch echt absoluut de marktleider als het ging om mobiele telefoons. Uh, en, en toen die hele markt veranderde door de komst van de iPhone. En uh, we gewoon heel anders gingen dachten over hoe smartphones eruit zien. Uh, dat was het moment dat, uh, dat Nokia eigenlijk in de, in de problemen kwam. En die klap zijn ze nooit echt helemaal te boven gekomen zijn een samenwerking aangegaan met Microsoft om Windows Phone op hun telefoon te zetten. En die samenwerking is nu dus zo intiem geworden... dat Microsoft heeft besloten om dat deel van Nokia te kopen. Dus de naam Nokia voor ons als, als consumenten gaat vanaf volgend jaar verdwijnen. En dan hebben we dus niet alleen Microsoft Tablets en Microsoft Spelcomputers... maar dus ook Microsoft Smartphones... Goed, Rashid, dat was allemaal dit jaar. Ik wil het graag met je hebben over volgend jaar. Maar misschien is dat gewoon veel beter om dat volgend jaar te doen. Uh, want dan zijn we tenminste al in uh, 2014. Rashid, dankjewel. Rashid Vins was dat. Hello Innocence. Though it seems like we've been friends for years. Jamie Cullen was dat. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Liedeker Het stormt in Groot-Brittannië. U heeft correspondent Arjen van der Horst daar vanmorgen al over gehoord. De BBC houdt daarom op de website een liveblog bij. Daarin wordt ook geciteerd uit e-mails van kijkers en luisteraars. Zo, so, uh, mailt Andy Rogers uit Devon. We hebben eindelijk weer stroom. Voor het eerst sinds 4 uur gisterenmiddag. Ik hoop maar dat het nog goed komt met de kalkoen. Aangezien de koelkast het dus ook uren niet heeft gedaan. In het ochtendprogramma van de BBC vertelt iemand van de Britse spoorwegen over de problemen met de treinen als gevolg van de storm. It's pretty difficult for passengers. We're doing all we can to get them home tonight and and tomorrow as well. De man legt uit dat het heel moeilijk is voor reizigers om thuis te komen. En dat de spoorwegen hun uiterste best doen. Maar op dit moment zijn er al 20 storingen. En dat zullen er waarschijnlijk nog wel meer worden. Want de storm kan nog wel 24 uur duren. De Volkskrant analyseert het optreden van Paus Franciscus... het afgelopen jaar als just-do-it-barmhartigheid. Hij was de voeten van criminelen en omhelst zieke mensen... die niemand durft aan te raken. Ook heeft hij stevige opvattingen over de economie. Volgens de krant heeft de Paus met deze radicaliteit... de geschiedenis tegelijk voor en tegen. Tegen, omdat de katholieke kerk... geen moreel voorbeeld meer is. En voor, omdat hij de positie heeft om het tijd te keren. En zelfs economen gezegd hebben... dat de Bijbel heel wat handzame richtlijnen biedt... voor een goede omgang met geld. Nou, het zou zomaar kunnen... Nee, laat het even staan, joh. Dit is een lekker nummer. Ken je dit? Zeker. Tsunami... Dips and Borgers. En meespringen maar thuis allemaal. Want het zou zomaar kunnen dat de dj's van 3FM op de klanken van dit nummer vanavond het glazen huis verlaten. Um, deze praat, tsunami dus, die wordt al een week lang heel veel aangevraagd door springend Leeuwarden en omgeving. En moet inmiddels duizenden euro's hebben opgeleverd. De meest recente tweet van de heren uit het huis is van Giel Belen. En er is ook een foto bij van het bezoek van André Kuipers aan het glazen huis vannacht en vanochtend. André krijgt zelf brievenbusbezoek van een andere planeet, schrijft Beelen. En te zien is hoe iemand in een blauw Marsmannetjes pak geld in de brievenbus stopt, dat door Kuipers wordt opgevangen. Om negen uur vanavond komen de DJ's uit het glazen huis en wachten op een podium vol artiesten de terugkeer naar vast voedsel. Ze mogen dan een appel eten. Ook zal de eindstand van de actie bekend worden gemaakt, en het geheel is de vol volgen op Nederland 3 en 3FM. En uiteraard hoort u er ook de komende uren op Radio 1 nog het nodige over. Kazona 3FM hoor. Maar u luistert naar Radio 1. Blijf luisteren.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 Ondanks alle aandacht voor banken in de media... heeft u waarschijnlijk nog nooit van Hof Horneman Bankiers gehoord. Toch is Hof Horneman een van de meest succesvolle vermogensbeheerders van Nederland. Maak kennis met een echte belegger. Vraag ons gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Je bent al een tijdje ziek. heel vervelend. Je wilt graag weer werken. Alleen, dat lukt nog even niet. En je denkt, wat nou als ik mijn oude werk helemaal niet meer kan doen... en mijn baas ook geen ander werk heeft...